Deel 2 twee, Het Tweede Lijk. Brigadier. ik uh, hij komt eraan. Ik kom eraan. Oh, nou, die verdomde mist is al nooit zo dik geweest. Uh, hoe laat is het? Even voor zes. Ja. Mist of geen mist, we gaan dat kind om half zeven zoeken. Wat ben jij er echt, Godsman, bakken? Eieren, met spek. Ja, dat spul is vast niet goed voor je gezondheid. Wilt u ook wat? Oh, is het ook voor mij? Nou, laat hoor. Ga hier maar op. Alsjeblieft. Ik heb ook uh, thee gezet. Oh, heb je hem deze keer laten trekken? Ja, brigadier. Uh, lekker kopje thee. Hoe laat komen de anderen? Uh, half zeven. Eerst de suiker. Ja, dankjewel. Weet uh. oh. oh. je zeker dat ik hier thee heb laten trekken? Ja, natuurlijk. Nou, maar Hoeveel schepjes heb je erin gedaan? Drie volle eetlepels, brigadier. Nou, precies zoals u me gezegd heeft. Uh, ja. Hier is uw ontbijt. Ja, o, ja. Ja, pas op, dat bordje is heet. Wat voor een uh, geschreeuw zou die oude man gisteravond gehoord hebben, brigadier? Ja, je moet die verhalen van Albert Masco altijd met een korreltje zout nemen. En die leeft de helft van zijn tijd in de eigen wereld. Uh, eet jij die toos nou nog op, of... Uh... Ja, dat denk ik wel. Oh. Wilt u het soms hebben? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik wil jou het eten niet uit de mond stoten. Oh, ik hoop in godsnaam niet dat er wat met dat kind gebeurd is we hebben gedaan wat we konden, brigadier. De mist maakte verder zoeken onmogelijk. Nee, nee, nee. als we hem nog langer hadden doorgezocht, en hadden we hem misschien kunnen vinden. <tie> mm. <tie> die is niet te het drinken, jongen. me. Zal ik nog een pot zetten, dan? Nou, <tie> nou, <tie> <tie> Kijk, niet zo sip, hè. Weet je zeker dat je, dat je die toos nog vindt? Nee, hoor. Nee, het uur maar ook. Oh, bedankt. Het ja, is trouwens ook niet goed voor je, hè, Beaumont. Zit vol zetmeel. Vet, goddustrol. Ik bewijs jou er eigenlijk aan dienst mee. <laughs> oh, nieuws. Zet even harder. Ik wil het nieuws horen. Natuurlijk, brigadier. Goedemorgen, vroege vogels. Het is zes uur. En ja. hier is het laatste plaatselijke nieuws via jullie eigen radiostation. <tie> Hexley. Tien gevangenen, waarvan vier wegens moord tot levenslang waren veroordeeld, zijn vannacht nadat ze een bewaker hadden gedood, uit de gevangenis van Hexley ontsnapt. Alsjeblieft. Is een groot Hexley, als Hexley, gekocht, Hexley, waar ligt dat? Dat is van 50 kilometer hier vandaan, vlak buiten ons district. Stillebietjes. het leger is ingeroepen. Norsten, er is vannacht een man die naar alle waarschijnlijkheid aan ons dolheid leidt en het ziekenhuis van Doorsland binnengebracht. Ja. De land ja. Er zijn geen verdere bijzonderheden vermeld. Voetbal, Voetbal stel dat ah, De Dolphins Rangers zijn gisteravond tijdens een inhoudwedstrijd in de plaatselijke competitie met 6-0 verslagen. 6 verslag. ha, ach, zo. Ah, 6-0, ah, stel ik je imbissiele. Huh. Oh. Oh. Oh. Morgen Brieger, de hier. Morgen. Hoe is het buiten? Mistrekt trekt op. Hé, hey, ruik ik gebakken spek? Inderdaad, maar jij krijgt niks. Ah. Dag. Zet, wat doe je daar? Dat, dat is mijn toast. Hm? Dat zal ik je betaald zetten, klaar. Hm, ik dacht dat u klaar was. Nog iets op het nieuws? Er zijn tien gewapende gevangenen uit de gevangenis van Hexley ontsnapt. Er is in Norrsten een geval van hondstolheid geconstateerd. De Reentjes hebben met zes 0 verloren. Oh. En Beaumont heeft die tegenmaakt. Uh, verdomme, Clarkie. Ik hoop niet dat het kind dood is. We hebben toch alles gedaan wat we konden, Brigadier? Nee, we hebben het bijltje te snel daar neergelegd. Oh, ik geloof dat dat uh, onze helvers zijn. dat is toch niet mevrouw Trevor, hè? Ja, ze moest en ze zou mee. Nou, dan zullen we daar maar gaan moeten geloven. En van wie is die, uh, die, die auto die daar staat, die grote ja, grijze? Oh. Nou, in elk geval niet van hier. Hallo? Is daar iemand? Wie is Heb jij de vorderen open laten staan? Waarschijnlijk wel. Is daar iemand? Dan vraag ik je. Wat is er aan de hand? Ah, eindelijk. Bent u Brigadier Fowler? Ja, en ik ben niet doof. U hoeft niet zo te schreeuwen. Neem me niet kwalijk. Mijn naam is Chadwick. Inspecteur Chadwick van Scotland Yard. Oh. Ruikt het hier altijd naar gebakken spek? Uh, nee, inspecteur meestal niet. Hè. Dit is trouwens niet alleen een politiebureau. Ik woon hier ook. Nou, wat kan ik voor u doen? Ik heb het erg druk op het ogenblik. Ik zal u eerst mijn legitimatiebewijs laten zien... voor het geval u nog enige twijfels mocht koesteren... omtrent mijn rang en het respect dien overeenkomstig. Nee. Verder heb ik een brief van de hoofdcommissaris voor u. Wilt u meteen even lezen, alstublieft? Ja, ja. Ja, ik begrijp het. Ik neem aan dat u de inhoud van deze brief kent. Ik was erbij toen de hoofdcommissaris de brief dicteerde. Zoals u gelezen hebt, staan u en uw mannen vanaf dit moment onder mijn bevel. Mag ik u misschien vragen wat dit allemaal te betekenen heeft? Richard Eldridge, een geoloog belast met het onderzoek naar olie, werd hier gisteren dood aangetroffen. Dat klopt, ja. Hij is door een bestelwagen over een rotswand geslingerd. Het was een ongeluk. En meestal handelen we verkeersongelukken zelf af. Zonder hulp van buiten. Spaar uw sarcasme, brigadier. Heeft u enige reden aan te nemen dat het geen ongeluk was? Geen enkele. Geen enkele? Nee. Ik heb begrepen dat een van zijn ogen eruit gerukt was. Hij is door een stel braamstruiken gerend, ja. Dat oog is er door een tak uitgerukt. Hij was waarschijnlijk zo stond als wat. Drugs? Wat zegt het gerechtelijk laboratorium? Oh, die. die kon er niet in. Geen drugs dus. Nou, Ik heb ook begrepen dat hij tegen zijn achtervolger schreeuwde en gilde toen hij de weg opvloog. Hij schreeuwde en gilde inderdaad, maar niemand heeft zijn achtervolger gezien. Omdat het zo mistig was? Ja, misschien... Dat is toch genoeg om aan een ongeluk te twijfelen? Ja, ja misschien... Maar waarom bent u hier? Waarom bemoeit Schot Schotland Jaart zich hiermee? Oliebrigadier, Internationale verwikkelingen. Er zit hier goedkope olie gemakkelijk te bereiken en in grote hoeveelheden... Een toevloed van goedkope olie zal wonderen voor Engeland verrichten... maar zal op de internationale markt een ramp ontketenen. Bepaalde landen in het Midden-Oosten zullen niet zo te weggaan om dat te voorkomen. Dus als een geoloog van een oliemaatschappij onder verdachte omstandigheden dood is aangetroffen... worden zowel de oliemaatschappij als de regering zenuwachtig. Daarom neem ik nu de leiding over. We kunnen vertrekken, begint de Daar Vertrekken we naartoe. Ik wil dat u de zaken die u in behandeling heeft afgelast. Debbie Trevor, een klein meisje van tien jaar... wordt al sinds gisteravond op de hei vermist. We zouden haar gaan zoeken. Maar als u er bezwaar tegen heeft... de moeder staat buiten. Misschien kunt u haar eventjes zeggen. Uh, juist, juist. Uh, uh, laat maar doorgaan, brigadier. Ik ga met u mee. Oh. Ik wil wel eens zien hoe mijn mannen te werk gaan. Toen we op de hei aankwamen, begon de mist op te trekken en brak de zon langzaam door. In dit vroege licht was Polvert bijna mooi te noemen. Chadwick had een kostbare veldkijker bij zich, waarmee hij het landschap afzocht. Tot hoe ver zullen we gaan, brigadeer? Niet verder dan die rotspartij uh, daar. En geen gehaast. Ik wil dat er grondig gezocht wordt. Wacht als je bij de rotsen bent. Ze komen naar jullie toe. Komt die orde. Kom op, mannen. Klaakie. Uh, agent Klaak. Ja, misschien kun jij met Boment even langs Harry D. gaan. Misschien is hij Ja, Maar dan zou hij dat toch teruggebracht hebben? Misschien, maar ga er voor alle zekerheid toch maar even langs. Zoals u wilt. Kom op, Beaumont. <lacht> Nog een ruig gebied hier, Brigadier. Inderdaad, inspecteur. Zou ik misschien even uw kijken mogen lenen? Zo Zodadelijk. Hey, de stad. Een hele zwerm vogels. Het lijken wel kraaien. We hebben nu echt geen tijd om naar vogels te gaan kijken, Peter Chadwick. Ze komen ergens op af. Een dood dier, denk ik. Misschien een schaap. Er zijn hier geen schaap. Oh nee. God, alsjeblieft. Nee. Moment. Vlaag! Daar, snel! Is het het meisje? Kadi! Is het het meisje? Het was het meisje niet. Het was een oude man. Hij was dood. Hij lag op zijn rug in zijn verbleekte streepjes-pyjama. Het jasje half over zijn schouder, waardoor zijn magere, naakte lichaam zichtbaar werd. Zijn ledematen lagen in een vreemde houding. Zijn blote voeten waren één bloederige. Een flarte gescheurde massa. En zijn gezicht. Zijn gezicht was nauwelijks herkenbaar. Het was... Het was tot moes geslagen. Het is Harry Day. Ik vroeg of u op me wilde wachten, brigadier. Wat is dat? Het is Harry Day. Hij woont in een klein huisje zo'n anderhalve kilometer verderop. Zijn hoofd... Dat heb ik nog nooit. Ja. Hey, niet aanraken, brigadier. Hij is vermoord. Er moet eerst een dokter komen. Er moeten foto's gemaakt worden. Agent Clark! Ja, inspecteur. Misschien ligt het moordwapen hier ergens in de buurt. Lijkt me een zwaar stuk hout, metaal, steen of zoiets. Gaat u eens kijken of u het kunt vinden? Jawel, inspecteur. Het is waarschijnlijk in zee gesmeten. Daar kon u wel eens gelijk in hebben. Maar er is een kleine kans dat hij het heeft laten vallen en er vandoor is gegaan. Brigadier! Ik heb een muisje gevonden. Ze leeft. Debbie Trevor leefde. Ze was in een diepe slaap gedompeld. Zo, s'nachts in de open lucht slapen, had fataal kunnen zijn. Maar iemand had haar in een dikke kamerjas gewikkeld. De kamerjas van Harry Day. De kamerjas van Harry Day. Weet u het zeker, dokter? Natuurlijk weet ik het zeker. Harry was een patiënt van me. Toen ik eergisteren bij hem langskwam, had hij een man. Hij had toen die geoloog op bezoek. Elwitsch? Wat deed die bij die oude man? Geen idee. Waarschijnlijk alleen maar een praatje maken. Vreemd dat ze nou allebei dood zijn. Wie had het meisje in die kamerjas gewikkeld? De brigadier probeerde haar te ondervragen... maar ze kon hem niet veel verder helpen. Ze wist alleen zeker dat het niet de oude man was geweest... Hij was groter. Een grote man. Hij was, toen ze bijna in slaap was gevallen... uit de duisternis opgedoken en had haar zorgvuldig toegedekt. Dat moet geweest zijn vlak nadat hij de oude man had vermoord. We liepen op een eerbiedige afstand wat om het stoffelijk overschot heen... terwijl de dokter het zorgvuldig en rustig onderzocht. Dokter, we hebben niet de hele dag de tijd... U staat me in het licht, inspecteur Chadwick. Ik wil alleen de doodsoorzaak weten, niet zijn medische geschiedenis. De doodsoorzaak lijkt me trouwens nog over de hand te liggen. Dan hoeft u dat lichaam toch niet binnenste buiten voor te keren. Hij is aan een hartaanval gestorven. Wat? Een hartaanval? Kunnen we niet een andere dokter nemen? Nee, inspecteur. Kijk eens naar zijn gezicht, dokter. Naar zijn hoofd. Dat is tot moes geslagen. Denkt u niet dat dat iets met zijn dood te maken heeft? Nee. Die klap op zijn hoofd heeft hij na zijn dood gekregen. Zijn typisch postmortale wonden. Ach, u bent dus een expert op het gebied van postmortale wonden, als ik het goed begrijp. De ja, informatie, inspecteur. Ja. Dr. Lethbridge was een van de bekendste gerechtelijk pathologen anatoom van de laatste twintig jaar. En was niet ten gevolge bij veel belangrijke moorden betrokken. Dat u nog nooit van hem gehoord heeft. Uh... Ja? Natuurlijk, dokter Lethbridge. Ik heb me niet gerealiseerd dat u het was. Waarom bent u ermee opgehouden? Overwerkt. Bovendien, ik wou het vak wel eens op levende personen uitoefenen. Wat een geluk dat we zo'n kundige man als u getroffen hebben. U zegt dus dat het een hartaanval was. Ja, ik denk dat hij op zijn blote voeten op de vlucht was... ...zodat zijn hart het begaf. Daarna heeft zijn achtervolger met een stuk hout of iets dergelijks zijn gezicht in elkaar geslagen. Maar waarom in godsnaam? Dat zou ik niet kunnen zeggen. Misschien vond hij het leuk. En het meisje dan en die, uh, die kamerjas? Die kamerjas is pas na zijn dood uitgetrokken. Dat verklaart ook de vreemde ligging van de ledematen. Daarna is hij om het slapende kind gewikkeld. Die vent is gestoord. Dat denk ik ook. Het is waarschijnlijk een maniak, ken ik. En bang dat dit niet zijn laatste nooit zal zijn. We moeten hem vinden voordat er weer zoiets gebeurt. We hebben meer manschappen nodig, inspecteur Chadwick. Zodra we terug zijn, zal ik contact opnemen met het hoofdbureau. Oh. Ik krijg wel een rapport van u, dokter. Zo gauw mogelijk. Ik neem aan dat u iemand anders voor de lijkschouwing laat komen. Ik betwijfel of we iemand met uw ervaring kunnen krijgen, dokter. Wilt u het niet doen? Als u wilt. Dank u zeer. Laten we nu even naar het huisje van Harry Day gaan, regerdeer. Waar is het? Maar dat is niet meer dan een schuur. Het was een huis. Voor nee. is er rijd open. Laat uw gang, instructeur. Lieve help, wat is hier gebeurd? De kamer zag eruit als een saloon na een forse vechtpartij. Alles lag overhoop. De grond lag bezaaid met gebroken aardewerk en de spiegel was in stukken gesmeten. Het zag er naar uit dat Harry Day flink gevochten had... voordat hij op zijn blote voeten de hei op was gevlucht. Hij was 75. We hebben hem zo'n anderhalve kilometer verderop gevonden. Hoe is hij er in godsnaam in geslaagd zover te komen zonder dat zijn achtervolg hem inhaalde? Dat weet ik niet. Als er een maniak aan het werk is, moeten we de dorpsbewoners waarschuwen. Inderdaad. Maar dan wel zonder paniek te zaaien. Ik geloof dat u dat wel aan mij kunt overlaten. Juist. Laten we dan nu de deur afsluiten en teruggaan. Hij is een beetje rustig, Bonend. Je doet niet dan de Grand Prix mee? Neemt u me niet kwalijk, brigadier. Hm. Waar bent u van plan te logeren zolang u hier bent? Daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Zou uw vrouw misschien een plaatsje voor me hebben? Mijn vrouw en vrouwen niks uit elkaar. Oh, neemt u mij niet kwalijk. U kunt in het plaatselijk café een kamer huren. Is er in het politiebureau geen kamer die ik zo lang gebruiken kan? Nee, die was er wel, maar die heeft Bommel in gebruik. Oh, nou. Café dan maar. Die helemaal die heeft haast. Wie was dat? Dat was Mitchell, de chauffeur van de bestelwagen die Eldridge heeft aangereden. Mitchell, zei u? Ja, ik ken die vent, Brigadier. Hij heeft zijn naam veranderd, maar ik ken hem. Hij is wegens kwalijke praktijk in het leger uitgegooid, is toen huurling geworden... en verkocht zichzelf aan de hoogste bieder. Hij doodt tegen forse betaling iedereen die je maar wilt. Het is een grote vent, nietwaar? De angst in het dorp was te snijden. Het nieuws van de dood van Harry Day... En de manier waarop het gebeurd was, zo vlak na de dood van de geoloog, had diepe indruk gemaakt. Deuren die meestal open stonden, werden hermetisch afgesloten. De mensen gingen niet meer alleen de straat op. Ze zagen overal de hand van de maniakale moordenaar. Hij heeft mijn boot vernield, brigadier. Een leven gat in de bodem. Dat kost weken om het te repareren. De boot is mijn brood. Heb je hem gezien, Piet? Ik heb niemand gezien. Als ik hem gezien had, had ik een beetje leuker van gegrepen. De boot van Erik Ferro is ook al vernield. Het scheen dat iemand er zonder aanwijsbare reden plezier in had boten te vernielen. Er kwamen die morgen zes meldingen binnen en smiddags nog twee. Bovendien waren de drie telefooncellen die het dorp rijk was ook compleet verwoest. Ook dat werd op het konto van de maniak geschreven. Dit is volen. Ik ben, ben aan het bellen. Domme. Hallo, spreek ik met de telefoondienst? Dan spreekt u mee. Uh, u spreekt met brigadier Fowler van de Polvoortse politie. Er zijn hier drie telefooncellen vernield. En wat is de schade, brigadier? Vernielde telefoonboeken? Ruiten ingegooid? Nee, bij alle drie is de horen eraf gerukt. Kunt u meteen iemand sturen? Daar kan wel een week of twee overheen gaan, brigadier. Twee weken? Maar het zijn de enige cellen die we hier hebben. De mensen kunnen niet zonder. Ja, het zal toch echt wel even duren voordat we tijd hebben, brigadier? Ja. We zitten tot over onze oren in het werk, maar ik zal doen wat ik kan. Ja, graag alsjeblieft. Zet er een beetje vaart achter, hè? Voor de domde bureaucratie ook. Brigadier! Hoe moet die nou weer? Ik kom eraan, inspecteur. Wat is er aan de hand? Misschien een aanwijzing. Deze dame denkt dat ze onze man gezien heeft. Ah, goedemorgen, mevrouw Reed. Brigadier... U heeft iemand gezien, juffrouw Reed? Wanneer was dat? Heb ik de inspecteur al verteld? Vertelt u het nog maar eens. Dan hoeft hij het niet meer te vertellen. Wanneer hebt u deze man gezien? Gisteravond laat. Het was een uur of elf. Ik keek uit mijn raam en daar stond hij. Het huis van juffrouw Reed ligt nauwelijks anderhalve kilometer van het huisje van Harry Day af. Ik weet waar ze woont, meneer. Heeft u hem goed kunnen zien, juffrouw Reed? Heel kort maar. Ik was zo geschrokken. Ik was doodsbang. Hij was groot, donkere kleren. En hij had een zwart gezicht. Was het een kleuring? Oh, nee. Hij, hij was zwart gemaakt. Net zoals de commando's dat in de oorlog deden. Hij had iets op zijn gezicht gesmeerd. Ik begrijp het, ik begrijp het. Was u zich op dat moment soms aan het uitkleden? A aan het uitkleden? Ja, ik begrijp, ik begrijp niet wat dit was. Was, was u zich aan het uitkleden, juffrouw Reed? Brigadier. En was u daar al een hele eind mee gevorderd? Inderdaad, ja. Met het licht aan en de gordijnen open? Het, het huis staat helemaal vrij. Niemand kan me zien. Dan denk je er niet, niet aan om de gordijnen dicht te doen. Oh, Nee. Hoe vaak bent u hier de laatste drie maanden geweest om een aanklacht in te dienen? Was het vier? Was het vijf keer? Gaat hier. kan volledig wel even het boek opzoeken. Vijf keer? En steeds dezelfde aanklacht, nietwaar? Grote gespierde kerels die u aan het begroeren waren, terwijl u zich stond uit te kleden. Gordijnen open, licht maar, aan, maar... zwartgemaakte kerels, ja. heigende, kwijlende kerels... ...zich allemaal verrustigend aan uw naakte lichaam. Nee. Ik citeer hier natuurlijk een woorden. Dat was ook zo. Werkelijk? Gisteravond was het anders, brigadier. Er was echt iemand. Goed, juffrouw Reed. Laat u het maar aan ons over. We zullen het dat, dat is niet voldoende, brigadier. Ik woon daar helemaal alleen. Ik eis politiebescherming. Permanente politiebescherming. Daar hebben we niet genoeg mensen voor, juffrouw Reed. Maar we zullen doen wat we kunnen. Hm? Wees voorzichtig. Doe de deur op slot... En de gordijnen dicht. En hoe komt u nou thuis? Ik ben op de fiets. Oh, goed. Agent, wilt u deze dame even uitlaten? Uitstekend, brigadier. Deze kant op je, favoriet. Stom wijf. Niet stom, inspecteur. Doodsbang. Zoals de meeste mensen hier in het dorp. Wanneer krijgen we versterking? Die krijgen we niet. Wat zegt u? Ik heb net met de hoofdcommissaris gesproken. Ze kunnen niemand missen. Er is hier een maniak aan het werk. Hij heeft al twee moorden op zijn geweten. Als we alleen maar een paar speurhonden konden krijgen, dan, dan hebben we hem zo te pakken. Daar is helemaal geen sprake van. De meesten zijn trouwens afgemaakt. Afgemaakt? U weet toch dat er naar alle waarschijnlijkheid hondsdolheid is uitgebroken. Ja. Nou, dat naar alle waarschijnlijkheid kunt u wel vergeten. Het is een ware epidemie. Lieve. Ik heb lang niet alle details bekendgemaakt, dus mondje dicht. Ongeveer een maand geleden is een antivivisectiegroep het Rijkslaboratorium in Norriston binnengedrongen. Ze hebben de hok opengemaakt en meer dan veertig dieren... waaronder honden, katten, ratten, konijnen en mammotten vrijgelaten. De dieren werden gebruikt voor een onderzoek naar een vaccin tegen hondsdolheid. Ze waren allemaal met het virus ingeënt. Ze waren dus allemaal besmet. Lieve god. Officieel zijn er drie mensen overleden. Laat ik u officieus vertellen dat het er 23 zijn... en dat er binnen twee dagen nog 16 zullen volgen. Maar dat is verschrikkelijk. ...van die twee doden van ons, was op het hoofdbureau kennelijk niet warm of koud. We zullen het dus zelf moeten opknappen. Hmm. We hebben één voordeel: voor Het hoofdbureau heeft een bufferzone van vijf kilometer ingesteld... ...tussen ons district en Norriston. Niemand mag erin of uit. Onze moordenaar moet dus nog steeds in de buurt zijn. En we moeten hem vinden. Uh, de dominee is daar, brigadier... Hij zegt dat hij u gebeld had. Ach, hemel, dat was ik helemaal vergeten. Ja, ik kan hem nou niet ontvangen. Zeg maar dat, dat, dat ik er niet ben. Dag, uh, brigadier. Oh. oh, hallo, dominee. Komt u binnen, komt u binnen. Ja, dankjewel, Bommens. Uh, dominee, dit is uh, inspecteur Chadwick. We hebben het erg druk op het ogenblik. Chadwick, aangenaam. Maakt u het... Ja, dat wil ik best geloven, brigadier. Uh, wat een afschuwelijke toestand. Afschuwelijk. Uh, daarom ben ik ook hier. Ja, dat begrijp ik wel. U ja, maar... denkt misschien dat ik uw tijd sta te verdoen, maar... maar uh, gaat u zitten, dominee, gaat u zitten. Dan vertelt u mij uh, maar Dank maar u wel. Het uh, gaat over het oude kerkhof van de familie Lansing. Ja, Dat is dat verlaten privékerkhof even buiten het dorp, inspecteur. Nee, er zijn berichten binnengekomen dat er daar s'nachts licht te zien is. Oh. Doe meneer zo gauw we tijd hebben, zullen we dat onderzoeken. Ja, ja, maar het gaat om de grafkelder van de oude Lansing, ja, ja, ja. waar de sarcophagen staan. Weet ik, ja. U weet waarschijnlijk dat de kerk elk jaar een klein bedrag uit de erfenis ontvangt om de grafkelder wat te onderhouden. Ik inspecteer de kelder <lacht> één of twee keer per jaar, kijk of er geen scheuren zijn opgetreden. Uh, het is eigenlijk meer een formaliteit. <lacht> Ze bouwden in die tijd beter voor de dood dan voor de leven. Uh, uh, nee, niet kwalijk, uh, dominee. Uh, <lacht> Gaat dit lang duren We hebben het erg druk. Nog even geduld, inspecteur Chadwick. Dit is de sleutel van de grafkelder. Deze sleutel gebruik ik al 18 jaar, maar gisteren past hij niet meer. Nee, hoe bedoelt u dat? Nou, er was een ander slot ingezet. En zonder u te weten? Ja, toen ik het wat nader bekeek, bleek het nieuw te zijn. Ah. Ja, ja, ze hadden wel geprobeerd het wat ouder te maken. Ja, en wat staat er in die grafkelder? Sarkofagen met menselijke resten. Niets wat waard is om gestolen te worden. Nee, aan troon, want als je erheen gaat om te stelen, dan zet je er toch niet een nieuw slot in. Nee, maar wat dat heeft dat nou met de dood van die arme Harry te maken? U bent op zoek naar de moordenaar. Ja. Ik, ik moest er opeens aan denken, brigadier... dat er geen betere plaats is om je te verstoppen ja. dan die oude grafkelder. Ja. Denk u eens in, niemand zou er ooit achterkomen. We zullen het zeker onderzoeken, dominee. Dank u voor uw komst. Ik zal de sleutel hier achterlaten. Dank u wel, hoor. Dag, inspecteur. Dag, brigadier. Ja, laat u Doe maar aan ons over, hè? Dominee. Ik hoop niet... Dat u vindt dat ik u tijd heb staan te verdoen. Nee, hoor, natuurlijk niet. Nee hoor. Ah, wat moet ik met die rotsleutels? Als ze niet eens meer passen. Die verdomde amateurs ook altijd. Zeg, eh, die geoloog Eldridge, had hij een auto? Nou, als hij die had, heb ik hem nooit gezien. Hij is maar een paar keer in het dorp geweest om wat inkopen te doen. Er zat ergens in een tentje op de ei. Nou, brink me klomp. Er is een man vermoord... en u weet niet eens waar hij zich ophield. Heeft u die tent niet doorzocht? Nee, met alle respect, uh, inspecteur. Maar gisteren dachten we nog met z'n allen... met een ongeluk te maken te ja. hebben, niet met een moord. Maar als u die tent wilt opsporen, uh, gaan we meteen op pad. Ja. Bomen? Daar staat die brigadier. Inspecteur, kom op. We hebben de tent gevonden. Ik kom al, ik kom al. Ik ben hier niet op gekleed, verdomme. <lacht> Lieve help. Dat heeft uw pak bepaald geen goed gedaan, hè? Ik had u voor die braamstruiken moeten waarschuwen. Die hebben het oog van Elbridge ook op hem geweten. Daar staat de tent. Die gaat hier. Ik geloof dat er iemand in zit. Hat! Vertraat, je hebt gelijk. Misschien de moordenaar. Ja, Vloeg, Momond, jij naar de achterkant. Wacht tot ik je een teken geef. Inspecteur Chadwick. Geeft u mij bevelen, brigadier? Zo neemt u me niet kwalijk, inspecteur. Ik wist zien dat we een spelletje aan het doen waren. Wilt u het soms overnemen? Nou, wat wilt u mij hebben? Naar nou, daar aan de zijkant. Wacht tot ik een teken geef. <totstuk> nu! Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? wat? wat? moet dat? Is die die maar raak, de eerste die mijn dit is de lippen. Pas op, hij heeft de mes. Doe het mes weg, Joe. Niet dichterbij. Het is een oude bekende. Totaal ongevaarlijk. Ja, ja. Totaal ongevaarlijk aan dat mes, dan. Geef het mes, mee, Joe. Stam, kom op, kom. Stam. Zo, dat is beter. Wie is dat? Het is Joe Hardy. Landloper, bedelaar, dief. Ik mag mezelf toch zeker wel verdedigen? Zwerf er zwerft hier ergens een moordenaar rond. Ik heb in twee wereldoorlogen gevochten. En een leugenaar. Ik was vrijwilliger. 3 september 1939. Maar ze wilden me niet meer hebben vanwege mijn longen. Hoort <coughs> oh, u wel? Dat komt door het gas in de eerste wereldoorlog. Ach, man, toen was jij nog niet eens geboren. Wat ik doe moet, je hier? Ik moet nog verder geslapen. Ik ben een oorlogsveteraan. Een held. Ik heb medailles gekregen. Die heb ik naar de lommet moeten brengen om voedsel te kopen. Een mooi land dat zijn helden zo behandelt. Jij wist dat hij dood was, dus heb jij zijn tentman ingepikt. Het is nachts zo koud, hoor, de heilige brigadier. Ja, ja. En ik weet zeker dat meneer Eldridge, god hebben ze ziel, er geen bezwaar tegen zou hebben. Een oorlogsveteraan met diverse heervolde vermeldingen. ...onder het dak te verlenen. Waar zijn de spullen van Aldrich gebleven? Ik zie alleen maar een slaapzak. Dat was anders wat er was, meneer. Echt waar. Ik hoopte dat er nog wat te vinden zou zijn. Wat voedsel voor een berooide soldaat. Maar nee, geen moer. Geen ene moer. En wat is dit dan? Oh, dat, dat, dat, dat zijn de publiekjes... ...die ik tijdens mijn reizen te pak heb kunnen krijgen. De Die heb ik niet hier gevonden, meneer. Er was hier helemaal niks. Meneer, de woord. Goed, goed, joh. Al je zakken maar eens leeg. He? Je hebt gehoord wat ik heb gezegd, hè? Kom op. Ik heb niet de hele dag van tijd. Zakken leeg. Lieve help, wat is dat? Dat, dat, dat is mijn zakdoek. Nou, kijk maar niet, Beaumont. Het is niet om aan te zien. En wat hebben we hier? Oh, Een, een, een klein geitje. Dat heb ik eens van een dame gekregen. Beugenaar. De laatste keer dat ik het zag, lag het op het reservoir bij Harry Day. En er komen ook die blikjes vandaan, nietwaar? Ja, maar, maar... En dat mes, dat heb je in de keuken gepikt. Maar, maar... De deur stond wagenwijd open. Dat geeft jou nog niet het recht om je gang te gaan. Dat is diefstal. Ja, Harry Day was dood. Hij had er toch niks meer aan. Hoe wist jij dat hij dood was? Ik heb het lijk gezien. Wat heb je? Wanneer was dat? V vanmorgen vroeg. Het was nog donker. En ik kon niet slapen van de kou. Ja. En toen zag ik hem ineens. Zijn gezicht was tot moes geslagen. En het meisje? Heb jij daar soms in die kamerjas gewikkeld? Meisje? Ja. De kamertje? Ik, ik, ik heb niks aangeraakt. Ik heb meteen de benen genomen en toen dacht ik, ach, die arme herrie zal het een arme soldaat vast niet kwalijk nemen als je een paar kruimeltjes meepikt. Ah, ja, dus je bent teruggegaan om te kijken of er iets van je gading was. Ja, dat, dat was een puinhoop. Gebroken aardewerk en meubels die omver waren gegooid. Dat, dat, dat, dat maakte me bang. En ik heb een paar dingetjes gepakt. Ik ben er toen naar een haas vandoor gegaan. Nou, neem maar mee, Ga ja, dood op, nog <laughs> Eén ogenblik, inspecteur. Ruikt u eens? Hè? Nou, vanuit, ruikt u nou eens goed? Denk je dat ik dat in mijn politiebureau wil hebben? Hij heeft die oude man vermoord. Ja, maar niet voor een en wat voedsel. Nee, meneer. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik, ik heb hem niet aangeraakt. Ik zweer het. Ik heb alleen in de oorlog gedood. Een hele Duitse panzerdivisie. In mijn eentje. En daar heb ik een medaille voor gekregen. Maar geen oude man. Maar... Ik weet wie het gedaan heb. Wie dan? Die vent op het kerkhof. Het kerkhof van de familie Lansing? Ja. Die vent was tot alles in staat. Dat kon je als ogen zien. Ik wilde daar gisteren nacht gaan maffen. De wind gaat dwars door deze dunne kleren heen. En uh, de mensen geven me soms warme kleren, brigadier. Ik heb ongeveer uw maat. Ja, ga dan maar verder met je verhaal. En, en, en als het hard waait, zit je naast die grafkelder een beetje beschut. Wat een bestaan voor een oorlogsheld. Op ja, was... zo'n smerig kerkhof. Nou, kom op met je verhaal, zo. Want je gaat mee naar het bureau en je gaat het bad in. Nou, je die... die... nou Kom op met je verhaal. Da, da, nou, ik, uh, ik was net zeil toen ik een schop in mijn ribben kreeg. Ja. En ik strok wakker. Ik voel het nog steeds. Ik kan u de blauwe plek laten zien. Oh, nee, nee, nee, dankjewel. Nou, en toen scheen er een zaklantaar in mijn gezicht. En die kerel die stond naar me te kijken. En hij zei, als ik niet gauw maakte dat ik wegkwam, hij mijn gezicht tot moest zou slaan. Was het soms de dominee? Nee, nee, die was het niet. Hij was veel groter. Een grote, gespierde kerel. Met een zwarte bivakmuts over zijn kop. Zou je hem herkennen als je hem zag? Nee, want ik lag te kronkelen van de pijn. Goed, Joe. Maak er nou maar dat je wegkomt. En snel een beetje, voor we van gedachten veranderen. Ja, Brigadeer. Dank u wel, Brigadeer. En... Mag ik dat blikje bonen meenemen? Ja, ja, kom op, schiet op. Hé, hey, hier, en dat mes ja, blijft hier. natuurlijk. Hier het mes. Ja, dag, brigadier. Wilt u zo vriendelijk zijn er aan te denken dat ik hier de leiding heb, brigadier? En dat ik en niet u beoordeel wie er kan gaan en wie niet? Neemt u mij niet kwalijk, inspecteur? Ik hoor er trouwens geen woord van. Geen woord! Het beste wat ons nu te doen staat... is eens een kijkje te gaan nemen in die grafkelder. Ik hoopte dat het ons zou lukken het oude kerkhof... nog bij daglicht aan een onderzoek te onderwerpen. Dergelijke plaatsen bezorgen me altijd kippenvel. Maar het mocht niet zo zijn. Toen we na onze afschuwelijke ontdekking op de hei... op het politiebureau terugkwamen... werden we door twee boze vissers opgewacht... die ons meedeelden dat ook hun boten vernield waren. Het lijkt wel een epidemie, verdomme. Hoeveelste keer is het nou al? Uh, de elfde briefe, nou, Daar zijn er ook niet veel meer over. Wat gaan we eraan doen? Ja, Chadwick zegt dat we uh, voorlopig niks aan mogen doen. Er zijn op dit moment belangrijke zaken aan de orde. Tegen de tijd dat de rapporten waren uitgetikt... en we wat hadden gegeten, liep het tegen tienen. Er was geen maan te bekennen. Het kerkhof was in duisternis gehuld. Dit is een pure tijdverspilling, brigadier. Als het mij vraagt, had die oude Joe Hardy weer eens te diep in het glaasje gekeken. ik denk dat het belangrijk is, dus is het belangrijk. Echt, lieve help. Doe dat geluid al in, dan zou je maken dat je wegkwam. Wat is er boven? Je kijkt zo sip, jongen. Waar is die grote lach van je gebleven? Uh, de kerkhof bezorgd met kippenvelbrigadier. Nou, waar is die grafkelder? Daar, recht voor ons. Zal ik, uh, zal ik even kloppen, brigadier? Oh, dan ben jij weer grapbaar nee. Nou Schijn eens een beetje bij met de sakklaar. Kom op het slot. Ja, je ziet duidelijk wat de dominee bedoelde. Dat slot is gloed, niet? Dat ziet er verdomme stevig uit. Denkt u dat u het open krijgt, brigadier? Tot nu toe is Malta nog gelukt. Nou, ga eens weg met die dikke kop van je. Komt u aan al die sleutels? Gaat je niks aan? Die heb ik in de loop van de jaren. Eh, verzameld. Ja, ja. Deze past. Nou fout. Ja, help nou, eens, een Handje. De scharnieren zullen wel verroest zijn. Hé. Hey. Dat gaat gemakkelijk. Iemand heeft de scharnieren geolied. Nou, wie gaat er eerst? Ik kan daar beneden geen hand voor ogen zien. Een moment. Hé? Nou. Oh. Oh. Mijn best. Flinke jongen. Ik wilde helemaal niet als eerste die grafkelder in. Het was er pikdonker. En ik had het onaangename gevoel dat er iets op de loer lag. Dat er iets op me wachtte. Ik was doodsbang maar ik wilde de anderen voor geen prijs laten merken... hoe bang ik wel was. Dit was het tweede deel, het tweede lijk... uit een hoorspelserie geschreven door Rodney Wingfield... en vertaald door Justine van Maren. De rolverdeling was als volgt. Fowler Hans Veerman. Beaumont, Wim de Meijer. Dave Clark, Hans Karsenbarg. Een dochter, Robert Sobos. Piet Carter, Frans Coxvoorn. Chadwick. Edmond Klassen, Joe Hardy, Wim Wama, een DJ en een telefonist, Bart Reumer, een dominee, Johan Sirach en juffrouw Reed, Joke Reitsma Hagelen, technische realisatie, Henk Brouwer en Leon Dubois, de regie had, Hero Muller.